dood van een marktkoopman, een 16 hoorspelserie hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman, regie meende te goede, deel 12. Nou, well, toch lekker. Hier is wat anders voor de jongens. Zo is het, graag Nog een koffie? Nee, ja, ik houd op een visje. En bestel jij het even. En vraag of die radio wat zachter kan. Ja, ja ik, ik zal het proberen, jongen. Dat is de radio. Laatst hebben ze me gedreigend. Vriendelijk vroeg de radio iets het kon. om de oren af te snijden. Eh, koffie, dat zal ik. Zeg, niemand kan weer tegen stilte. koffie. Uh, pardon meneer, dat uh, men neemt u me niet kwalijk, maar uh, uh, zou het volume van uw installatie misschien iets getemperd kunnen worden? Ik kan meneer beiden niet meer verstaan. Oh, Wel aan de oren van meneer zal het niet liggen, hè? Maar uh, zal het even opnemen met de ondernemingsraad. Mevrouw heeft de inspraak over, Heel uh, vriendelijk. inderdaad. zet dat uh, niet wat zachter. Commissaris. Kijkstra. vindt u... Je bedoelt... Ja? Nee, nee, nee, Bepaald niet. Draai je hoofd eens een beetje. Zo? Ja, en naar de andere kant op? Nee? Nee, wat je dan? Uw vindt? Nou ja, ik heb ze wel kleiner gezien, maar... Ach weet je, ik let nooit zo op oren. Ja. Behalve die oren van Rogge. Ik zie altijd een gedachte dat vermeente gezicht voor me. Pieter me werkelijk suffen over dat moordwater. Tja. Kom, ik ga een bosje bloemen kopen in huis. Ja, dan gaan we nog even naar de jongens. Jij ja, belt me nog even? Zeker, commissaris. Uh, oh ja, Gerpstra. Commissaris. Over die oren zou ik me maar geen zorgen maken. Nou, wat maakt u me nou? Ik 50 vijftig gold stof laten afscheuren en maar 30 gold op zak hebben. Dat noem ik nog eens schis. Ik heb niet meer. <lacht> bloedjes van kinderen dan. 20 piek minder mee naar huis. Ik moet zonder eten naar bed. Ik mag doodvallen als er niet waar? Het is een vervelende vergissing. <lacht> ja, dat hoef je mij niet te vertellen. 20 piek. Maar uw bof, daar komt mijn baas aan. Ik zal het hem vragen. Henkie, hé, hey, Henkie. Luistert niet sukke oren, maar zo doof als een kwartel, hè Henkie? Grijp strak. Wat? Hé, hey je begin daar niet meteen te vloeken. Kan dat voor twintig pond minder? Hoe bedoel je? Snap niks, hè? Snap geen pit van de handel. Dat lappie mag dat voor minder. Uh, je doet maar, Cardozo. Je doet maar, lekkere kerel en mevrouw. Neem maar mee en de volgende keer genoeg centjes mee van huis nemen. Hartstikke fijn. Dag. Dag, mevrouwtje. Cardozo. Ja, als, je dan... als je mij nog één keer publiekelijk Henky durft te noemen... Ja. en gore opmerkingen maakt over mijn oren... dan sla ik je de plekke in de grond. Begrepen? Ja, neemt u me niet kwalijk had je doen. Veertje, ja. hè? Kijk, straat. Ook wat verdiend, heren? Ja. Meer dan bij de politie, had je dat? Mooi, heel mooi. Zo, jongens. Hoe was het de eerste dag? Zo, prima, prima, prima. Oh, ik mag aannemen dat dat goed betekent. Zeker. Hé, hey, hey, jongens. Geluksplekken hier, hoor. Je kan er donder op zeggen dat je goede handel maakt. Oh ja? Ja, oude plek van Hagen. Kennen jullie die niet? Die hebben ze gepakt. Gepakt? Heb je niet gelezen in de krant? Oh, oh die moord bedoel je? Ja. Waar staat die aan? Ja. Hallo. Nou, zal ik even kennis maken. Ik verkoop kaas. Welkom op de plek van haar. Ja, dat sta ik ze niet uit te leggen, man. En nog geen spoor van de daden. Ben je geen... Die luistert de hele dag op het bureau te zwetsen. Goed ja. gezien, jongen. Heel goed ja. gezien. Ja, en de boerhaar ze hebben. Dan denk allemaal dat ze kojak zijn. Ja, maar even zo goed krijg je Ager daar toch niet mee terug. Hé, hey, daar hebben we zilver ook. Hey. Iets spannends, jongens. Ja, we praten de nieuwe jongens even bij. Weet je wat? We moesten eigenlijk wat doen. Een uh, soortement afscheidsfeestie. Ja, zou Ager leuk gevonden hebben. Borreltje, beetje praten. Vind je niet? Ja, gaaf idee, maar uh, moeten we niet op de begrafenis wachten? Dan kunnen we lang wachten. Hoezo? Het lijkt ligt bij de politie en dan zal het voorlopig wel blijven. Ja. Nou, dan kunnen we het beter meteen doen. Anders liggen we zelf onder het zand. Ik nodig jullie uit. Doen we. Jullie komen ook. Ja, prima. Ja, goed. Uh, waar is het? Uh, hier, precies om de hoek. 1 of 9? Ja, goed. Ik heb nog een fles mooie ouwe. Die zal er toch moeten te rijden. <laughs> ik zal de overkant ook even uitnodigen. Zeg, uh, 9 uur? Jongen, ik reken op je. Prima. Oh. Ah, nou, is spulletjes hier. Ja, hè. Ja, ja. Voor niks. Gaat niet eens de zon onder, zeg ik maar. Nee, het is een fijn huis. En allemaal verdiend met appeltjes en peer. Ja, ja, ja. ja. Allemaal verdiend met appeltjes en piëtjes. Nou oh. ja. ja, vroeger moest ik er wel eens een beetje uitkijken. Kinderen zijn het hè. Maar, eh, nou, zo allemaal het huis uit zijn, hebben we genoeg. Ja, mevrouw die vindt dat ik er eens mee moest ophouden, maar, eh, ik zou niet weten wat ik dan moest doen. Werken is gezond, zeg ik maar. He? En daarbij eh, kan ik de markt niet missen. Hé, hey, weet je? Op de markt, hè? Zijn het niet van... Eh, ja, hoe zou ik het zeggen? Van die computerkabouters. Die iets onbegrijpelijks bleren als je op hun navel drukt. Ben je Pilsie? Ja, zeg maar, Henkel. Ja, graag dat, Pilsie. Ik weet Bert. Of, eh, wil jij misschien een schot uit een grote kanon? Ik heb nog een fles flesjaajum uit mijn vaderstijd. Als je één slokje neemt, gaan je oren wapperen. Ja, wat is er toch met mijn oren? Met je oren? Helemaal niet, jongen. Ah nee, let er maar niet op. Die uitdrukking die ligt in mijn bek <tie> En bij je tweede slokje, denk je... ...dat je het grote geheim gevonden hebt. Ja, en bij het derde slokje? Dan voel je je weer normaal. Alleen wat jongeren, een jaar of negentien. En uh, je denkt dat je met alle vrouwen die je op straat ziet naar bed mag. Oh, nou, ik ga het voorlopig op twee en toch weer een pilsje. Uitstekend. Jij bent net als ik. Als ik kiezen moet, wil ik ook of alle twee of alle drie. Ja, uh, als het af kan hoor. Ja, die Henk. Ja, nee, ik vraag maar af voor zekerheid. Nou, reken maar dat het lekker is hier. Neem het. Maar wat is het ja, dan? Een nou, dat is punch. Ja, moet je echt proeven hoor, maar het is wel een beetje Het is een, een, een oud-familie-recept. Want Ali doet altijd voor rentie en opa maakt altijd voor oud nieuw. Maar ja, voorheen was het elke zaterdag oud en nieuw. Hoor. Nee, nee ik... mm, dat is heerlijk zeg. Oh. mag de tv even aan? Ja, alles maar aan en alles maar uit. <laughs> <laughs> maar eh, zit wel de pick-up even zachter. Oh, cardoso kolop. Mooi had je dan. Mooi. Oh, Doe je dat mooi? Ah, ik kan er ook bang voor. Worden. Ja. Bent u bang? Ik ben voor niemand bang. Ja. Moet je eens kijken. Ja, zus. Je bent voor niemand bang. Ik ben bang, alleen bang dat ik in de hondenkak trap. <laughs> had je dat die bang is voor de kak. Ja, en van slechte geneven en lelijke vrouwen de met de grote hoezoes. Ik ga bellen. Let jij even op, ja, en, en, en geen sterke drank drinken. Nee, dat laat ik graag aan meer over. Ja. Hallo, met mij. Hoe is het? Oh, met mij is het goed, maar Olivier heeft overal gespuurd. Oh. Hij heeft op het balkon van de geraniumblaadjes gegeten. Mensen en dieren eten en drinken altijd dingen waar ze van gaan spugen. Blijf je nog lang daar? Werk, hè. Alle mensen van de markt zijn er. Misschien horen we nog iets. Ben jij dronk? Een beetje. Hou je van me? Van niemand heb ik zoveel gehouden. Als je wilt, dan trouw ik met je. Jij bent heel dronken, hè? Ik zei toch een beetje... Ach, dat zeg je zeker altijd tegen vrouwen die je iets beter kent. Weet je dat ik dat nog nooit tegen een vrouw heb gezegd? Ik heb altijd gezegd dat ik niet wou trouwen en dat het alleen maar om de seks ging. Klinkt net alsof je het meent. Ik meen het. Morgen meen ik het ook. Kom dan gauw naar huis. Ja, liefst. Ik kom gauw naar je toe. Zo. Wat zo? Zakengesprekje zo te horen, hè? Inderdaad, een zakengesprek. Een nieuwe partij Damast gekocht, schat ik? Een nieuwe partij dan ja. Voor bruiloften en partijen. Hè? Ja, Damast voor bruiloften en partijen. Niet zo geschikt voor begrafenissen, vind je wel? Begrafenissen? Wie is er dan dood? Is ze dan dood? Dat vraag jij. Vraag ik, ja. Hagen huh? en jullie Elisabeth. Oh, die zijn dood, ja. Die liggen in de kelder van het hoofdbureau, in het koelvak. Maar ja, dood is dood, hè. Zo staat geen kwaad woord over de doden.